Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zwitserse voetballers met een dubbele nationaliteit... kunnen mogelijk niet meer in het nationale elftal spelen. De Zwitserse Voetbalbond overweegt die maatregel... na een incident tijdens het WK-duel tegen Servië. De Spelers Shaka en Shakiri, die een kosovaars albanese achtergrond hebben... maakten na hun doelpunt tegen Servië een Albanees-nationalistisch gebaar. De Wereldvoetbalbond legde hun daarom een boete op... en de Zwitserse bond wil nu herhaling voorkomen... Zwitserse jeugdspelers kunnen alleen aan opleidingsprogramma's meedoen als ze de dubbele nationaliteit afwijzen. Een Duitse apotheker die schommelde met de medicijnen voor meer dan duizend kankerpatiënten is veroordeeld tot twaalf jaar cel... Volgens de rechtbank in Essen rommelde hij met 14.000 recepten om zijn luxe levensstijl in stand te houden. De apotheker gaf chemobehandelingen met een lagere dosering van de werkzame stof, maar hij declareerde het volle pond bij de zorgverzekering van de patiënten. Met het geld van zijn oplichtingspraktijken kocht hij volgens de aanklager onder meer een villa met een waterglijbaan. De politie ziet geen reden om anders op te treden na het ongeluk na afloop van Pinkpop in Landgraaf. Dat zegt de politie na een evaluatie van de erge eigen werkwijze rond het festival. Bij het ongeluk werd een groepje mensen op straat aangereden. Eén vrijwilliger van het festival kwam daarbij om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. Bij de evaluatie zijn er gesprekken gevoerd met agenten die tijdens Pinkpop hebben gewerkt. De conclusie luidt dat er rondom het terrein door agenten goed is gehandeld. De politie ziet dan ook geen reden om procedures te veranderen. Het weer, het is vrij zonnig met vooral in het binnenland stapelwolken. Het blijft droog, 18 graden op de wadden tot 27 graden in het binnenland. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw stapelwolken. Zondag meer zon. Temperatuur dit weekend 20 tot 27 graden. Na het weekend is het vaker bewolkt en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. All right. Zit op het raam. Ford. Ford.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 Als je even naar me lacht, vanaf mijn laatste adem tot na mijn laatste kerst, tot in één. De...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 En met blokking Tussen renningsbanden ah. En dan zitten we hier I don't know. She's a devil angel, and she's a go go. He's this for a human, and she's a yo yo. Ask me, I don't know, but all me know. When me chop, long African star, missy bus, missy chop, missy bike, missy car. Night time come and video light it. On.